Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. Once wear on jokes with We smoke and drink all night And twelve we were out Cause the house was seen to the crowd Als je dit doet, dan bouw je op een bepaald moment, dat zeg ik ook heel vaak, je bouwt uiteindelijk ook allemaal relaties op. Zonder want, meer. Want het ja. is natuurlijk wel, uh, ik kom aan bij een muzikant en, en ik kom ook bij een muzikant die zeggen, ja, het staat al klaar, ik heb er toch geen nut om nee te zeggen. <laughs> je, ja, ja, ja, ja, dat, dat ja. is natuurlijk ook zo. En, ja. en ik, uh, ik hoef mijn verhaal niet meer te vertellen, iedereen weet wel een beetje wat ik wil, dat is gewoon alles. Dat is waar, ja. ja. Maar dat, dat, dan is het niet zozeer dat ik het dan voor mijzelf... Nee. Maar wel als, als, als conservatendirecteur van uiteindelijk de opbouw naar het Nationaal Popmuseum. Ja. Maar ja, als je beleid niet is, ik wil alles hebben, dan doe je het volgens mij niet helemaal goed. Nee, klopt. Maar dan kom je ook in situaties terecht. Ik heb de uitvaart van Joop Roelofsen mogen begeleiden. Ik heb Joop Roelofsen met de, met, met de flight case to heaven, hij staat hieronder... Ja. Daar hebben we hem mee weggebracht. Dat wilde maar voor de luisteraar, heel broer Ja, de oprichter van Q65, oh, ja. The Live and Live. De, ja. Die heeft en, hier gelegen. Ja, de nee. Flight, ja, flight Case het? to Heaven. Ja, ja nee. maar hij heeft er niet ingelegen. gelegen. Ja? Ja, ja daar heb ik hem in weggebracht. Met de bus van Museum Rokhart, dat wilde hij. Wat oh, te gek, ja, ja. En dat oh. doe je, dan word je toch. Ja, tuurlijk, ja, daar word je helemaal ja. warm van. Ik ja. joh. Dat geloof ik uh, ook, ja. Ja, Kaibo-Gerard, Gerard de Vries. Ja. Die belt mij op en hij zegt: Ja, heb je een keer tijd? Ja. Dus ik, ja. Dus we maakten een afspraak. Ik ga naar hem toe. Hij zegt, het gaat niet zo best meer met me. Ik heb nogal een potie. Hij zegt, maar ik ga je wat leuke dingen meegeven. Hij zegt, dat heb ik hier al klaar staan. Hij zegt, loop even naar boven. Trap, kamertje rechts, kijk eventjes. Een, ja, wat vind je ervan? Hij komt terug. Ik zeg, daar ik zeg, ja, staan, ja, staan wel een paar vette dingen. Ik zeg, kom op. Ja. Ja. Weet je wel, hij is Erebeur in Nashville. Hij heeft sleutel. Mensen hebben geen idee in dit land. Nee. Carbo Gerard, Geert de Vries. Ja. Ja. Speelkaarten, dat ken ik ervan. Ja. Jezus, nogal toe, die man is een grootheid. En hij komt overlijden. Hij is ook in die tussentijd, was hij hier zo, heeft hij het aanschouwd. En bij zijn overlijden zegt er één u bent toch meneer Schut? Ik zeg ja, heb u een visitekaartje bij? Ik zei, wat zeg maar serie. Ik ik, ik zeg ja, die heb ik bij me, dus ik geef een visitekaartje en dan waren er nog meer tijdens het condoleren. Ja, dan, dan ja, dan Ik ben ook ja. maar gewoon mee eens. Ja, ja, ja, ja. Dus ik stap daar visitekaartjes uit te delen. Ja. Ja. En twee dagen later belt ze naar zijn broer van Jaap. Uh, we hebben de spullen verzameld. En dat moest. En uh, dat wilde Gerard. Oh wat mooi. En ja, uh, ja. wanneer kan je het komen halen? Oh, kan moet ja. Ja. ja. Ja, dan sta je eigenlijk je werk te doen. Ja, ja. Tijdens, ja, dat is toch, ja, ja, ja. jezus nog een toe. Dat doet het al, ja. Wat, ja, ja, ik ja, jou, en, ja, en ja, dan blijkt ja. het ook gewoon dat het, dat het zo ook geregisseerd heeft. Oh, oh dat is helemaal mooi. Ja nou, is, ja, nou ja, dan ja. heb je voor je gevoel zeker ben je wel op de goede weg, dan gelukkig, denk ik. Ja. En dat geef je ook, en dat sterk je ook, om, ja, ja. om gaan, ja. uiteindelijk, al is het, nou ja, maar gaan ze het museum over 30 jaar bouwen en, en, ze, en ze vinden ja. mij nog een keer terug. <laughs> dat ze dan zeggen, nou gelukkig was er een lijp. Ja, nou volgens mij krijg je wel momentum en dat is steeds groter worden. Wat je al zegt, nou ze beginnen je serieus te nemen en dan komt wel iedereen. Ja. Dat, Zelfs Zandvoort gaat je nu kennen, dus uh, ja. ja. Dus wat dat betreft is nou ja, ja, ja, Jullie zien het nu zelf. Weet ja, je ja. Het ik zeg heel vaak: je ja. kan ja. natuurlijk je verhaal wel vertellen. En, ja. en maar het leuke is denk ik. Dat moet jij het ook je zien. Het, ja, maar jij moet je verhaal erbij vertellen. Ja. Wij zien bijvoorbeeld mooie gitaren, ja. dan moet je gaan lezen. Maar als ja. jouw jou enthousiasme. Ja. Word, dan wordt het helemaal leuk natuurlijk. Nee. Ja, nou ja, wij geven dagelijks rondleidingen. hier oh, je ook, en, ja. En, en ja. Ja. ja, uiteindelijk doen we natuurlijk met een heel team uh, ja. dit laten groeien, schoonhouden, overeind houden, ja, tuurlijk, trots ja. zijn, dankbaar ja. zijn. Ja. Uh, om uiteindelijk te laten zien dat, we, dat er meer is. Zeker, ja. ja. En, en je ziet wat verhyperd heeft uh, gedaan de afgelopen periode met, met, met ah, het is te triest voor woorden, maar met het Zonfestival. De dag dat het Zonfestival ja. was Ketty Kaspers hier en zo ook. Okay. En dat is niet zo erg, maar dan legt ze bij mij even op, de, op de bank even een lekker uurtje te slapen. Ja, maar, ja, ja. En dan realiseer je dat ze dus niet welkom is. Wie is dat ook alweer? Ketty Kaspers? Van Tietzin, hallo. Oh ja, oké. Okay. Ja. Die mag daar niet meer, of die nee, wordt daar niet als te eerder oud, hè? Te oud hè? Ja, ja, dat is wel erg hè. Ja. Ja. 70 geweest hè, regeltjes ja, ja. in dit land. Ik zeg, joh, ik zeg, ik had jullie opgehaald met een limo. Ja, ja. Ik zeg, maar ik met een groot hek om jullie heen, zoals, zoals je in, in, in, in zo'n dierentuin ja, die ja. ziet. Ze zegt had je dan gedaan. Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik had, ik had ook zelfs nog met haar. Ik zeg dingetjes is opgehangen en niet voer. <laughs> ik zeg, maar ik had jullie wel uitgenodigd. En die ouders reageert. Er waren sjaaltjes uitgebracht met dingen dong. En de app die, dan heb je ze zegt die, jaap. Ja. En dan belde hij er meteen achteruit. Hoe kom ik nou aan sociaal? Ik zeg, aan sociaal Ik zeg, die heb jij niet gehad. Nou, hij zei, we zijn niet eens uitgenodigd. Ik, ik zeg, jullie horen op de schaal van Oblix. Ja, ja zeker. Ja, ja. binnengebracht te worden. Ja, binnengebracht te ja. worden. Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. Ja, is toch triest of niet? Ja ja, ja, ja. Dat is ja, Nederland. Zeker. Maar de show zelf was van vast. Ja, ja, vast kijk, ik denk, we, ja, we hebben ons qua wel op de kaart, techniek klopt. Dan we wel weer op de kaart gezet. Ja, zonder meer. Ja, het was een mooie show, ja. ja. Ja. En, en, en, en daar Dat was fantastisch. Ja. Ik heb het ook ja. met geluid uitgekeken. Dat was echt uh, fantastisch. Ja, toen oh, uh, wel met geluid <laughs> Maar ja, ja. ja, kijk, als geld niet uit. Kijk, ja. laten we nou ook gewoon heel eerlijk zijn. Als, als je de beschikking hebt over een bodemloze put. Ja. dan kan je alles creëren, maar dan kunnen, Dat kan iedereen het, hè? Dat moeten ja, we ook wel je een moet beetje. Dat moeten we de creativiteit ja. hebben. Nee, maar ja, goed, dan ja, kan je die mensen ja. inhuren en dan kan je ze net zo lang tuurlijk. laten modderen, ja. totdat het uiteindelijk zegt, van ja, ja. nu ben ik tevreden over. Ja. Kijk, ik, ja. ik ben ook wel. Ik vind, nou, ik vind dat, we dat we wel op dat vlak trots mogen zijn. Dus ik denk zeker, dat er ja, uh, ja. ja. op dat vlak zo bleem best wel weer een heleboel mensen in techniek, licht, geluid en beeld wel weer wereldwijd aan het werk kunnen. Zeker. En ja. uitgenodigd ja. zullen worden ja. om mee te denken ja, zeker, met grote producties. Ja. Want we ja, hebben als ja. klein testlandje landje wel laten zien dat we het kunnen. jij ja, bent gewoon ook trots op, uh, ze hebben op iets in de Nederlandse geest of, of, of ja. cultuur. Ja. Wij hebben misschien wel iets, dat merk ik ook uit jouw ja, enthousiasme... ...die ja. trots van, hey, ja. wat wij, ook, je hebt het nu over een heel recent Zongfestival, ...daar heb je de ja. techniek, maar ik, ik ben natuurlijk ook een kind van de jaren zestig. Ik zeg, ja, wat wij toen, 60, 70, aan muziek maakten en creativiteit... ...wat we opzogen, misschien uit het buitenland, maar wat we daar, die draai die wij eraan gaven... Dat is wel heel bijzonder. Tuurlijk, als je dan moet gaan uitleggen dat let your herring down. Van kattenpult gewoon een Nederlands beentje is in Nederland. Ja, dan, dan, dan doe je het als landje wel goed, toch? <laughs> Ik dacht nu meer aan alleen love en, en, en Venus, maar ja, goed. Dat ja, ja, maar zo is het dus nog steeds. Ja. En, en, en ja. Ja, ook in Japan is het toch wel een Nederlandse band hè? Ja, natuurlijk mij. Maar, ja. maar. Maar ja. Ja, uh, nou ja. Oscar Benten. Ja, Oscar Benton, ja. Uh, ja. God ja, hebben zijn ziel, maar hij, ja. hij heeft hier z z zijn leven gebracht, hij heeft hier gespeeld. Hij heeft zijn collectie hier gebracht. Zo van is dat in ieder geval goed geregeld. En, en ja. er worden mooie documentaire gemaakt. Nou, daar was ik nog een deeltje van. En okay. die is, jongsleden, is die uitgezonden. Klopt. Maar ja. die man was booming in het buitenland. Ja, ja. Dat hebben, dat hebben wij geen idee van. Maar de ja. QB en de Blessers in de Ditto, De Living Blues. Ja, ja. Hans Dove heeft zo'n periode. Tjole, in jongens, jongen. Ja, daarom. Euh, dus, dus, als, dus als je zo en, en, doorgaat, kom je toch aan een vetlijstje met grote namen. Ja. Het laatste cd van is ook vorige ja. week in Japan uitgebracht. Ja, ja. Dus maar ja. ja. De ge... Maar als we de... dat niet weten. Het wordt niet verteld. En dat er is niet ergens een, een, een blijvend gebeuren. Ja, ja, dat die het ook blijft voeden. Want je moet het wel blijven ja. voeden. Maar Tuurlijk, goed. Ja. Aan je enthousiasme ligt er dus niet. Uh, aan misschien de... Zeg maar aan wat er... Uh, in aan, in die popcultuur nog aan potentie ligt van, van wat, wat mensen nog hebben op zolders ja. zoals je het uitdrukt ligt het ook niet want het kan dit en je hebt al Dat gezegd nog, ja. je hebt al gezegd wat ik in depot heb is nog een veelvoud ja. van wat ik hier heb ja maar ik heb nooit genoeg dus ik ben ook zo benieuwd naar die volgende stap. We hebben nog een keer een heel mooi plan ontwikkeld in Scheveningenhaven. Samen met Volker Westvast vast ook goed. Oh, we hebben ja. hier nog met de directeur de fles champagne opengetrokken. Omdat we dachten van nou, we gaan 35.000 vierkante meter popcultuur realiseren. Met grote zalen en mooie zalen en, en noem alles maar erin. Dus 35.000 dus, ja, 35 vierkante meter. Ja, ja, ja, alles erop en eraan. Ongelooflijk, Vet. Ja. Ja. Maar ja, uh, ja, dat is het niveau waar je mee te maken hebt. Ik, ja, ik moet altijd heel erg uitkijken. Want ik heb zo meteen toch dat soort elementen weer nodig. Zeg maar. Maar toen zijn er dus mensen bij betrokken geraakt vanuit de gemeente. Die gebruiken zuurstof. Die stik, ja, die steken. Die steken uh, hoe noemen dat? Die, uh, die uiten dan, uh, daarna weer stikstof uit. Zeg maar. Aan dat soort mensen heb je dus niks. Nee. Die trekken gewoon de stekker eruit. Waarom? Ja, waarschijnlijk te teveel parkeeroverlast. Of gaat het wel werken? Ja, dan heb je een ja, volkenwesel ja, ja. vastgoed achter je? Ja. kom op zeg je kan ook gewoon zeggen schud we willen het niet hier in het gemeente ja. Westhoek die dat niet ook kom een heel mooi pand tegen, klaar een quickscan doen zeg, een jaar of vier, vijf geleden we hebben best wel een paar keer kunnen verhuizen hoor en dan denk ik dan ga ik het zelf doen toch Ja. ja. en dan uh, ging ik quickscan laten doen en dan kreeg hij uh, als antwoord u maakt herrie dus u krijgt geen vergunning en ik zeg je kan ook gewoon zeggen dat ik al lul ben ik zeg dat is toch veel eerlijker hè? Dus als je nou gewoon zegt ja ik vind het niks ja, we mogen je nou, niet, nee. uh, weet ik het Prima, maar, ga niet, zeg, ga, niet zeggen, ja. maar ik ga niet iets zeggen wat niet klopt. Nee, nee, nee. Ik, daar ken ik zo slecht tegen. En ja. daar hebben we helaas een beetje te veel van in dit land. Van dat soort mensen. Ja, ja als je iet, iets zegt wat niet klopt, kun je het ook misschien makkelijk weerleggen. Ja maar, ja, maar ga dat maar eens doen tegen een ambtelijke molen die, die de hak in het zand zetten. Ja, die oké, liever niks ja, doen. Handen, je je, niet, maar nee. dat is, ik heb ze ook zo leven ja. in nodig. Er zijn ook goede, die hangen je apart. Maar ja, nee, joh, ja. dat is natuurlijk gekheid. Maar ik ben nu weer gewoon met een heel mooie locatie bezig. En dan ga ik niet meer afhangen van een gemeente. Maar dan ga ik kijken van, kan ik het pand privé, ja. uh, aankopen? Wat wil je erover kwijt? Of is het allemaal nog een beetje delicat? Nee, het is nog een beetje. Maar we zijn nu gewoon... Dus als morgen een gemeente of iemand zegt van... Joh Jaap, ik heb hier zo'n verschrikkelijk mooi gebouw. Een beetje een historische uitstraling. Een paar duizend vierkante meter groot. Waar je gewoon ook in mag met een stukje eigen parkeerterrein. Zodat je een uh, ja, ja, ja. stukje onafhankelijk kan draaien. Ja. Dat je niet ja. om de haven klapt. Nee. Iets nodig heb ik. Wil ook proberen uiteindelijk de volgende stap te zetten. Dat je niet alleen maar afhankelijk bent van subsidie. Dus ik wil een, het concept wat we draaien over self-supporting. Moet je na vijf jaar ook weer kunnen doen? Ja, ik denk ik. Nou ja, je hebt de gemeente niet nodig. Je hebt de overheid ook niet nodig. Je hebt ze nodig voor de vergunningen. Ja, dan zullen ja. een quickscan doen. Ja. Ook nu weer. Het gaat allemaal ja. zo traag. <laughs> Als ik zo mijn museum zou opbouwen, en gedaan zou hebben, had ik nu een kromme gitaar. Een afgekloven LP. En echt waar. Een niet te herkenbare handtekening ik, op een singeltje ik, ik gehad. In je 26, je, dat 26 jaar. Dat je je energie niet te veel in moet steken. Nee, Daar moet dus, je echt iemand voor uh, dus, dus nu, voor dus voor nu zijn we ja, nee, maar goed, privé, nu zijn ja. we met ja. een, een, een heel mooi team met mensen. En, en nu gaan we gewoon de stap doen. Maar dan zelfstandig. Ja. Want dat is denk ik. Of er moet morgen een gemeente opstaan. Die zegt. Joh Jaap. Jezen. Kom hierheen. Ja, ja. Het moeilijkste hebben we gedaan. Ja, en dat is een goede ja. naam opbouwen en een mooie collectie. Nou, zeker. En een unieke collectie. Ja. Dus overal waar wij dit kunnen neerzetten. met een stukje medewerking. Ja, ik krijg de tent wel draaiende. Ja. Ik, ik ga Draai niet ja. ieder jaar mijn handje ophouden. Maar ja. je moet je wel een goede winkel erin kunnen doen. Je moet wel een stukje horenkarbeid. Je moet wel een hele goede ja, muziekwinkel neerzetten. Ja, ja. Ja, en als je ja. dat mag en je hebt er de ruimte voor. Ja, kom ja. maar op. Ja. Ik durf het zelfs in deze tijd.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 Nou, we gaan even terug naar de muziek. Oh, gezellig. Ja. ja. ja. Want je bent heel enthousiast. Inderdaad. Het is een pop-art uh, muziek. Wat vind jij popmuziek? Ja, oeh, ja. ja. Dat is ook heel breed. Ja, ik ben breed, natuurlijk ja. gewoon een liefhebber. Ik kan net zo makkelijk Corgi Koning opzetten ja, als okay. een Helen. Ja. Als Black Sabbath. En dat hoort, hier als allemaal, hoort allemaal thuis hier in het museum. Al, ja, de ja. basis is wel de Nederlandse muziekgeschiedenis. Dat is toch gewoon... Ah, okay. dat, is ja. dat is hetgeen waar het... Waar, okay. Want dat is de fundering. Maar ieder respecterend... Popmuseum of muziekmuseum... Wat je, ja, was, daarom, je kan ja, natuurlijk niet ja. om Elvis heen. Nee, je kan niet om nee. de Stones zijn. Je kan niet om de Beatles heen. Je kan niet om niet de En of zo natuurlijk. Waarheen ja, waarvoor? Nou ja, ja, dat is net zo uh, belangrijk... ...als de rest, ja, zeg tuurlijk, maar. Ja. Maar dat ja. is een museum. Ja. en ja. Ik ben ook, kijk, ik ben Sweet Silver Annie... Ja, ...van BZN. Zet die op... ...zet die aan en zet hem op tien. Ja, doe. Ja, just zet... like Vint Steylen van de Eering. Ja, zet je hem maar op like tien. Ja, ja. Het mooiste stukje... ...nou, dat is niet helemaal. Eén, in de top 10 staat hij. Eén van de mooiste muziekstukjes van de wereld... ...is uit de Sound of the Screaming Day van de ja, ja, ja, Op een bepaald moment, ergens op twee ja. derde... Okay. Dat instrumentale, ja, dat, dat is een skippervel. Mij. Mijn tune van mijn telefoon is Van Helen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar zo is er heel veel meer. muziek. Ja. En Een ja. en Jim Reeves waar, we, waar je mee opgevoed bent. Een Johnny Jordaan wat, ja, waar zeker. je mee opgeven, ja. opgevoed bent. Maar ja, ook de onbekende. Zeker. Ik ben er ook wel een liefhebber van Heng de Nijve in die Kito King, crazy man. Jezus, nog wat ja, doen ja. ze? Goste, nogal. zet nog op. Ik zet hem op 10. Nog, nog steeds. Kito ja. King. Kito King, ja. ja. Mooi. Ja, raad, dat ja. is toch. Ja, ja dat, dus dat ja, het is. is geen... wat is popmuziek. Ja. Het is ook, daar noem ik het ook zo alleen. Kijk, we noemen het nu natuurlijk Museum rock Het is natuurlijk een beetje van dat hardrock Café-achtig afgeleid. Daar ben ik ook liefhebber ja, ja. van. Ja. We hebben er heel wat gezien in de wereld. En, en gestopt met t-shirtjes kopen. Want toen zei we richting de 40 euro, 40 pot gaan. Dan dacht ik, ja, daar wil ik mijn auto ja. nog niet mee schoonmaken. Leuk. Dus zo slechte kwaliteit. Maar, daar is het, maar uiteindelijk is het, het Nationaal Popmuseum. En dat is voor iedereen, voor elk wat wil. En, en dat is het ook. Toch wel dus, een Nationaal Popmuseum, niet een Nationaal Muziek. Uh, nee, ja, voor hetzelfde geld wordt het ja, toch. De, de, Je blijft bereken, club. Ja, ja. Of, of Museum 192, wie zal het noemen? The oh, okay. World of Music. Dat, dat ligt ook een beetje aan hoe, het, hoe de, de techniek gaat hard hè, op dit moment. Zonder meer. Dus, dus ja. zo is het denk ik een combinatie van ja. uh, heel veel streamen, ja. maar heel veel. Uh, ik denk ook zo, als we gaan verhuizen dat we een eigen tv-station hebben. Een eigen oh, radiostation. Oké. Okay. Ja. Zeg maar, want ja. alles wat er in, in, in het museum ja. gebeurt, gaat ook gewoon digitaal beneden de wereld uit. Ja, of de wereld wint net, hoe je het wil zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Dus je kan alles ja. heel erg. En, en dan gooi je het achter ja. een kleine betaal detector, bij wijze van spreken, okay, yeah. dat, dat mensen, ah, kijk, okay. ook heel veel mensen kunnen niet komen. Je hebt geen ja, mensen, nee. je hebt zieke mensen, je hebt, je hebt mensen in ziekenhuizen, noem ze Te allemaal maar op, je hebt bejaardenscentra. Ja. Ja. Want ja. Nou, ja, als je nog even wacht, hebben we niks meer in dit land, op dat vlak, voor die groepen. <laughs> maar dan, die wil ik wel bedienen. Ja, ja. Ik, ik wil wel, ja, zeker, ik, ja, ik baal ervan, ja. dat ik hier zit. Kijk, dit heeft gebracht waar we nu staan. Maar mijn mensen, mijn, niet alle bezoekers kunnen bij mij naar boven, omdat ik geen lift heb. Oh natuurlijk, te ja, baden. Ook dat, dus ja. de baan. Ja. Dus de eerste volgende pand ja. waar ik kijk altijd is ieder is het toegankelijk, is het multi-toegankelijk, ja, ja. Want wij zijn al multicultureel ja. en daar nou moet het ja. multi-toegankelijk zijn. Toegankelijk. Gewoon Om, ja. die ja. mensen moeten ja. allemaal ja. ook. Ja, ja. Maar, maar je kan er ook naartoe. Dat is waar. Ja. En dat kan dus ook natuurlijk ja. door de techniek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 So let never... En hoe zie je de toekomst van de Nederlandse muziek? De Nederlandse popmuziek? Ah, ik zie het wel positief. Als ik ja. nu kijk, we krijgen steeds meer jeugd over de vloer. En dat komt natuurlijk mede door de, de opkomst. Nou ja, in mijn ogen is die nooit weg geweest. Het vinyl. Oh, oké. Okay. Dat je op? u terugkomt, ja. Ja, natuurlijk wel. Ik, ik krijg hier ja? heel vaak. Dan komen de, nou ja, die jonge mannekes, die komen hier op zaterd, zaterdagmiddag, komen ze winkelen. Okay. Ja, oh, oké. Okay. Dan komen ze in de vernieuw, tweede halve nieuw vernieuw. Ja, er ziet vinyl. niet veel CD's hier, nee? Het is allemaal vernieuw wat ja, ik doe. Ja, de vernieuw staat in, de in het museum. Dat is oh, het toch. Okay. En de nieuwe vernieuw staat ja. ook in de shop. Ja. En dan komen ze en dan zeggen ze, ja, die oude van mij, zeg ik, wat zeg je? Oh ja, oh ja, mijn vader. Ik zeg, dat bedoel ik. Die heeft op zolder ook nog van die dingen leren. Oké, okay, dan moet je eens weer komen, ja. ja okay. En dan heel vaak, na een ja. week of twee, drie of wat langer... dan komen ze met z'n tweeën. Oh ja. En dan kan je kniphoog van die vader. En die zeg van, joh, ik ga het sinds jaren met mijn zoon... Oh, wat leuk, ja. ja. ...op stap. Ja. Want dan blijkt ineens dat muziek van toen... daar ja. luisteren de jeugd naar. En als je nu ja. merkt dat er ook wel weer... de jeugd zoekt naar een gitaar, een bassist... Ja. een drummer en een ja. zang. Ja, dat vind ik. Maar muziek is wel kicker. veranderd. Ook door internet, ja, door de social media. Uh, het verdienmodel is heel anders ja, geworden. Dus als je daar nou een dus beetje veel bler en je denkt het op... en je hebt de juiste mogelijkheden, ja. dan heb je een wereldhit. Ja. Tegenwoordig, ik lees, hoe vaak ik niet lees dat ze een wereldhit hebben... en dan ja. moet ik toch ga, moet ik gaan zoeken, hè. Ja, waar, nou, sorry ja. dat ik het zeg, ja. wie het is. That's en dan aardig. hebben ze al een wereldhit. Ik zei, joh, maar een maar ja, wereldhit? Ja. Ja. Veel dancemuziek of zo, veel uh, rapmuziek, vind je dat mooi? Of nou niet. ja, kijk, zolang ik aan het roeren zit, dan... Dan begint je hard te lachen. Nou, ik kan heel veel muziek waarderen. Echt wel, maar ik heb niks met House. Er zijn ja, ja. af en toe uh, wel een paar nummers dat ik zeg van... Nou, die kloppen dan wel in mijn hoofd, hè, ja, in mijn leven. Ja, ja, ja. Maar ik mag het niet negeren. Nee, het hoort zijn natuurlijk. Als zijnde conservator ja. denk ik, Dus, maar goed, wat moet je nu van een DJ bewaren? Ze sticky. Ja, jezus, ja. nog en Ze hebben geen... Kijk, vroeger, ja, kon je ja, kleding, ja. Kon je, vroeger kon je ja. kleding... Uh, ja. Ja. Kijk naar al eigenlijk. die topopprogramma's. Ja. Al die mooie kledingstukken. Ja. Wordt het dan uh, steeds minder... naarmate je verder gaat in de tijd... wat je, wat je hier aan, stukken, aan museumstukken hebt? Nou ja, dan gaat het meer op awards ja. en zo. Hè? Die worden natuurlijk ja. oh, wat internationaal okay. nu... Ja. wat groter en wat vaker uitgegeven. Nou ja, dat is dan een mooie basis om daarop voor te beduren, zeg maar. En, en wat is een haalbare kaart? Ook, ja. Kijk, uh, wij moeten het doen... Uh, met hetgeen wat we hebben. En, uh, het gaat ooit een keer goed komen... dat het natuurlijk gewoon omarmt ook voor... vanuit de overheid het natuurlijk. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Laten we ook, dat hebben we hier vanmiddag... Ook, maar dat is wel een paar keer eerder gezegd. Het is te gek voor woorden dat wij als land... 70 jaar geschiedenis... 350.000 unieke items... De verantwoording overlaten aan één veentje. Ja. Dat is toch, als we daar, als we gewoon daar eens even over nadenken. Dat is toch. Uh, kijk, ja. je hoeft er over mij niet over in te zitten. Ik doe wat ik zeg. Ja. Dat, is ja. mijn, dat is mijn levensmotto. Doe wat je zegt, klaar. Ja. Zo makkelijk is het. Maar misschien is niet... dus crowdfunding wel een idee, inderdaad. Ja, ja maar toch? dan moet je de ja. volgende stap kunnen zetten. Dan vind ik het ook. Oh, oké. Okay. Uh, je, je moet een goed plan hebben. Ja, ja. ik vind het ook ja, ja. als je, als je ja. hier vandaag kan zeggen: ja. van nou, we gaan nu geld ophalen. Ja, ja. Voor, want we gaan daarheen. Ja, oké, okay, dat duidelijk. Ja. Dan is ja. het ook, weet je wel, dit red ik wel. Dit redden we hier zo, ja. hier hoeven we geen zorgen te maken. Nee. Maar om een goede volgende stap te zetten, zeg maar, wat we nu gedaan hebben, is een enorme goede fundering neerzetten. Ja, dat is zonder meer waar, geloof ik ook, ja. Dus die valt ja. nooit meer om. Ja. Ja. En nu gaan we metselen. Nu metselen, ja, nu dat metselen. is mooi. Gewoon iedere ja, keer ja. steentje erbij maar die steen ga je goed metselen. Goed, Niet ja, een leerling, een nee, fundering. gewoon de meester. Met ja. slaan, legt ja. die steen neer. En gaandeweg, dat merken we nu. We worden steeds grotere speler. Ja. Steeds belangrijkere speler. Ja. We ja, beginnen het op te vallen. Klopt. Klopt. Ja. Dat is ook wel ja. gewoon. Dacht, kijk, kijk, als er één lintje verdient. Is het mijn vrouw wel natuurlijk. Buiten al die muzikanten. Die zal wel met zoveel getrouwd zijn. Daar ja. word je niet vrolijk van of wel? Maak je zelf eigenlijk muziek? Nee, ik ken eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee, ik ken eigenlijk echt helemaal niks. Nee? Nee, ik ken eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee, ik, ken eigenlijk helemaal niks. Nee? Nee, ik ben netjes van school getrapt. Oh. En, uh, ik heb geen fietsdiploma, want ik ging met mijn armpjes over elkaar door zo'n poortje. Dat mocht ook niet. Ja, ik zeg, ja. ik, ik fiets er toch recht. Ja. Ik werd in de hoek gezet omdat ik mee met die juffrouw Amersuip op de kleuterschool. Toen dacht ik, hier hoor ik helemaal niet te zijn. Nou, dat, totdat ja, de directeur ja, ja, een, in een ja, LTS, ja. waar ik nooit kwam, zei van Jaap, heb je even? Ik zeg, van jou altijd. Ja, ja, ik zeg maar, vertel. Ja. Hij zegt, het lijkt me het beste dat onze wegen hier scheiden. Ik zie jong ja. man, daar ben ik al een paar jaar mee bezig. Ik snap wel een beetje waarom je in Den Haag niks voor elkaar krijgt. Je bent gewoon te eigenwijs. Je hebt een goede zaak nodig. Kijk naar al die voetballers. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar ik vind dat, dat je jezelf niet moet verlogenen, toch? Nee, zeker, ik, ga het niet, ik ben het met je eens, maar ik ga het niet op het veld leggen janken als ik een singeltje op term hoofd krijg kijk, dat is de andere kant. Ik, ben, ik wil wel ergens voor staan. Je kan incasseren. Ja, Snap nee. je? Ik wil wel gewoon, ik ga niet zielig leggen doen. Nee. En, en, en dit hebben we gered. En natuurlijk hebben we nu de mensen om ons heen uh, zodanig verzameld dat je ook de gevolgen stap kan zetten. Toen doe ik de gesprekken ja, niet ja, meer ja, met de gemeente. Ik trek ja. die rij allemaal over de, over de bureaus heen. Maar dat, dat, dat, ja. maar dat, kijk, ik ben het wel met een je eens. Dat is ook gebeurd door de, door de situatie die ik achter de rug heb. Als je natuurlijk alleen maar wordt tegengewerkt en ja, je bent niet mooi, de ja, persoon die ja. zegt van ja dan ga ik weg huilen maar dan je schouder eronder zet, ja, dan, wordt, dan ontstaat er natuurlijk uiteindelijk de meest eigenwijze museumdirecteur van Nederland. Ja. Ja, dat andere dat andere, klopt, ja. maar goed, en dan treedt hij zo alleen een keer terug. Dan heeft Nederland een heel mooi museum. In the States, fight for freedom. The slogans, they cry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 Oh Lord, let the come. We ja, hebben nu op, een, right? een grote uh, domper gehad, omdat de, de band Golden Earring, onze nee, nationale nee, trots, nee. die, die stopt met touren. Hè. We weten allemaal ja, waarom. Triest. En, en is het nou, we hebben natuurlijk nog wel. Um, uit die periode, zeg maar, Jan Akkerman treedt nog op. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer zijn. Maar, mm, of een aantal meer. Uh, maakt het dus voor jou... Uh, uh, lastiger om enthousiast te blijven... naarmate natuurlijk... Uh, misschien de komende drie, vier, vijf jaar... Die laatste, uh, de laatste... Jan Derksen gehad... Waar hij, mm -hmm. hè, waar hij ook uit put... Ja. Uh, die laatste generatie ook... de ermee stopt of helemaal verdwijnt. Ja, maar gek. Dan krijg je ook... natuurlijk uh, Wij worden natuurlijk inmiddels uh, wekelijks ermee geconfronteerd. Dat ja, is, ook, uh, ja, dat dat is de, een laatst. deel van ja. je... Uh, ja, de ja. Ja. Ja, ja, ja, is het een rol of is het werk of is het je... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik word natuurlijk met de dood iedere week geconfronteerd. En met het overlijden van muzikanten. Uh, ook, je hebt natuurlijk heel veel muzikanten die de gitarist waren. Die niet op de voorgrond stonden. Van al die beentjes. Natuurlijk word je daarmee geconfronteerd. En aan de andere kant is het natuurlijk zo. Ik kwam pas bij ik Westbroek en dan belt We hebben natuurlijk daarna het goede doel. De ja. doelmaars. noem doel maar op. Dus dan zeggen de mensen. Ja, dit is allemaal vergankelijk. Ik zeg, kom op zeg. Ik zeg, we kunnen al eeuwen naar schilderijen kijken. Van schilders die nog veel meer eeuwen dood zijn. <laughs> ja. zeg even mocht. En er wordt wel een heleboel gecreëerd in dit land. Want als we natuurlijk... Kijk, als... als als onze handelsdelegaties in China en Japan gaan zeggen dat er in een rock art museum in Holland de historie of Shock and Blue, oh ja, ja. Venus, komen al die yakimoto's hier naartoe. Maar als wij dat niet <laughs> vertellen omdat we dat popmuziek vinden en gaan zeggen dat het schilderij daar in Amsterdam zo belangrijk is. Ja, ja, ja. kom op ja. zeg. <laughs> ja, zo Denk maak ik geen ja. vrienden, maar ja, ja nee, nee, nee. ik heb wel de mooiste baan van de wereld. Ja, dat geloof ik Vergis je in. niet. Hè? Ik heb iets gecreëerd. Ja, zeker. Door gewoon... Pff, Hard kijk, te werken. Ja. ja. Een goed netwerk opbouwen. Mond tot mond reclame. En, ja. en als je dat met respect doet, ja. doet en beheert... dan mag je er ook af en toe gebruik van maken. zolang je er maar ja. geen misbruik van maakt. En dat, dat doe ik. Ja, okay. ik, ik, ieder, ik doe alles met respect en... Ja. Uh, als je een deel van mijn team mag geloven... ik ben de meest sociale dictator die er bestaat. Als iedereen doet wat ik <lacht> zeg, gaat het goed. Nee, ja. ja, ja, ja. Het ja, klinkt het een paus, beetje lullen, maar... Nee, nee, ja, is het je krijgt een werkterrein. Nee. En, en, en, en als je daarin... Ja, mag nou. iets het zelf doen. Ik begrijp... Ik snap niet dat de B naast de A zit... op zo'n zo ding. Nee, dan is begrijp er nou, ik echt geen is er nou een, een nest... van de Nederlandse popmuziek aan te wijzen? Of heeft dat, is, is dat bijvoorbeeld... een willen van Cote? Of uh, is er iemand... Die, ah, die voor jou uh, een bepaald, hmm. nou, idool, Dat dus zijn natuurlijk de oude om nee. idolen te hebben. Is dat iemand die nou, jou ja, inspireert? Kijk, nee, nee, je moet de politiek een beetje... Die moeten gewoon een klein beetje openstaan voor de nieuwe cultuur. Dan, dan gaat het een stuk makkelijker. Kijk, uh, Johan Derks schreef natuurlijk ook een heel mooi artikel... nadat hij het hier had heropend in 2016. Uh, we hebben waterschade gehad. Toen waren we wel op het journaal, Want dan is het ja. ellende. Ja, klopt, dat is dus drama. Dat is Nederland, ja, je, ja, ja. dat is drama. Dan moeten we, dan moet, ja, Rockhart en wel vallen. Ja, uh, ja dan denk ik, ja, kom op zeg. Maar je heeft een heel mooi stuk geschreven, ook Den Haag, schaam je. Uh, het oh. maakt niet uit, ik heb iedereen naar voren geschoven. Maar als de politiek niet wil, nee. houd het op als je ze nodig hebt. Nu hebben we ze niet nodig, nu hebben we alleen de vergunningen nodig. Dus als je dan voldoet aan een ja. bestemmingsplan, of je kan een bestemmingsplan wijzigen door gewoon een heel goed verhaal neer te zetten. Ja, ja dan ja. kan je door middel van zelfsupport, omdat je zo'n mooi netwerk hebt, ja. kan je de volgende stap realiseren. Maar ik snap de vraag van Piet wel, want misschien zou je de popmuziek zelf, of de artiesten, jou ook wat meer moeten gaan steunen. om wat meer reuring gaan maken Ja, maar dat doen, ze. Ja maar, maken, dat doen zo. ze, ja. maar ja, natuurlijk. zien natuurlijk. Kijk, uh, zoals ja. Alex Harding dan zegt van ja, ja gefeliciteerd, nou mag jij die kaart trekken tegen, ja, okay. tegen die betonnen ja. muur. Ja. Weet je, er is natuurlijk heel veel creativiteit verloren gegaan in dit land door het tegenwerken van een ambtelijke molen. Ja. En, en of dat dan bewust of onbewust gebeurt, ja. Wat is er nou nog prettiger? Ik heb het ook wel eens verteld. Maak je natuurlijk geen vrienden. Maar ik zei, stel je nou voor? Zeg, nou ga je hier weer negatief tegen mij en zeggen dat het niet mag. Zeg, dan kom je vanavond thuis tegen je vrouw. En, en dan zegt ze, en hoe was je dag vandaag? Ja. En je gaat met een smijl ja. vertellen wat je gedaan hebt. Ik zeg, volgens mij doe jij dat nooit. Nee, dat is ook heel waar, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan staan ze Jan te kijken. Ik zeg, ja, ik zeg, maar, en, ik zeg en ik meen het nog ook. Dat is mooi gezegd, ja. wat ja, is ja. dat is toch leuk? Dat is Mensen helpen. Ja. Zeg, als je nou... Je hoeft niet ja te zeggen of je hoeft niet ja. nee te zeggen. Maar je kan ook zeggen, laten we eens even gaan bekijken. Ja, laten we eens even kijken ja. wat de mogelijkheden zijn. Er is toch ook een vakmond van muzikanten? Ja, ja, ja. Met de zanger. Ja, ja, ja, ja. Weet je, daar gaan we weer. Dat is natuurlijk de bank geweest. En, ja. uh, dan zegt ze bij spullen krijg je niet. Want het popmuseum gaat er nooit komen. Ja, ja, ja. Ja, kijk, dan denk ik, ja, als dat, dat is ook een reactie bij heel veel musea of bij heel veel gemeentes. Ja, laat maar zien. Ja, wat moet ik laten zien? Kom eens even kijken. Ja, dat vind ik ook, ja. ja. ja. Ik heb hier zoveel wethouders van cultuur gehad en die gingen hier helemaal uit hun plaat. Ja. Ja, tuurlijk, want iedereen kent het toch die muziek. Iedereen is met ja, de muziek omgegaan. Het is één feest ja. de herinnering. En nou moet je alleen net even iemand hebben die net die volgende stap, die deur ja. op die kier opentrapt. De, de, ja. de, rest, de rest heb ik om me heen wel gecreëerd. Dus daar hoeven we niet overheen te zitten. Ook het aantal bezoekers en zo, dat zie je een stijgende lijn misschien. Ik, ik zit op een industrie trein in Hoek van Londen. Ik heb een draaiend circus. Ja, ja, ja dus wat moet ik nu nog meer doen? Ja, die ja. ja, ja, wil ja. nog niet gevonden worden. Nee. <laughs> Nee, maar dan, ja, ja. laatst ook. We hebben natuurlijk een paar keer in Den Haag natuurlijk. En dan, krijg je een, een, een, een, een, dan, dan begint de gemeente. en zeggen ze, nou we hebben hier een, een, de, de eerste etage van de oude VND op de, op de Leiweg. Oh ja. De, ja, ja daar wil je nog niet gevonden worden. Waar nee. staat dat je daar het Nationaal Popmuseum doet. En dan zeggen nee, de mensen, ja maar Jaap ja, Schut ja. wil niks. En dan zeg ik tegen die mensen, ik zeg maar, ik zeg, maar waar houden jullie dat vandaan? Ja. ja, maar je krijgt toch. Ik zeg, wat, wat krijg ik? Ik zeg, dat gebouw kost 350.000 euro kaal huur per jaar. Oh, dat wisten we niet. Ik zeg, nee. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik snap het. Maar daar, knokje. Kijk, ik wil wel. Kijk, dit verdient een heel mooi museum. Dit verdient een waanzinnig mooi museum. Ja. Minimaal 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. In Zeker, alle in- en ja, outs. Ja. En we draaien een aardig steentje mee in de wereld. Zeg maar. Ja. Als je dat goed kan neerzetten, dan, is het, ja, dan, dan, dan draait het. En dan hoef je daar voor de rest niet zoveel meer aan te doen, zeg maar. Zorgen dat je bijblijft. Zorgen dat je de nieuwe dingen ontwikkelt. Ja. Maar ook gewoon, zet mensen aan het werk. Ja, Ik heb niet. hier nog voor 1600 jaar werk liggen in het archief. Het klooster moet nog gebouwd worden. Ik ga het niet meer meemaken in mijn leven. Wat Ik is vind het klopt een afsluiting zo, hè? Weer een mooie it. samenvatting van... Wat je ermee wilt bereiken, waar je naartoe wil gaan. Een soort cliffhanger, en... vond ik wel mooi. Ja, wat ja. er allemaal nog moet gebeuren. Ik zou blij zijn, we komen een keer een middagje... ...komen we je meehelpen, sorteren. Maar daar ben je niet mee geholpen waarschijnlijk. Maar ik kom zeker terug. Ja, iedereen is welkom. Ik kom, kom hier zeker hier. nog ja. terug. Hè. Een keer rustig hier uh, ja, rondkijken. Hoe vaak ik... Ja. Anders krijg je echt ruzie met je nog negen uur, maar goed. Ja, <laughs> goed. Nee, maar een mooi verhaal zeg. Mooi jongen. Mijn doel is uiteindelijk toch een nationaal popmuseum achter te laten... die gewoon eeuwigheidswaarde heeft. Tuurlijk, en dat blijft ook groeien. Ja, so, dat, dat, dus dat betekent geschiedenis... wel dat je een enorme brede basis moet ja. neerzetten... om ja. daarop te kunnen bouwen. En, ja. en, en, en de jaren zestig is niet meer weg te schuiven, denk ik. Uit, uit de geschiedenislijn, de flauwe power... De, de, nee. de, de begin jaren 70, de opkomst van, van, de, van, van, van het kunststof. De, de, de wereld werd steeds kleiner, maar uiteindelijk ja. werd de wereld ook steeds groter voor de mens Maar kennen ze die oude bands nog uit de ja, nou, olineers, Niet de, de, sch niet de scholen, nee. nee, nee, niet, nee. Niet, niet de jonge kinderen. Maar de rest, daarna wel, ja. Ik heb ja, hier een, een, een... Nou ja, we hebben best wel heel veel jonge bezoekers. En een van die komt uit Maarsluis nou en die is veertien. Ja, dat is bizar. Dat, dat, dat, dat, ja, ja daar, alles, daar geniet ja. ik van ja. maar die ziet er ook uit uit die tijd lekker okay. een bos ja. met krullen en, en, en, ja, en ja. gewoon een frisse jonge knul die, die, die, die, die, ja, die muziek maakt die in een beentje speelt en die komt hier snuffelen want ja, dat zie ik mezelf terug ja. Ja. maar ik laat hem de hele middag ook hier hij is met nog een aantal dat zijn de vaste kopers daar, eigenlijk meer de bezoekers en gasten die, achter, die, die, die, die pakken hun die, die vernieuwen, die mogen achter de draaitafel. Oké, okay, nee, Die mogen de luisteren of die ja. plaat goed is die ze willen kopen. Ja, ja. Ja, dan zie je toch jezelf terug. Ja, ja. ja. dat zie ik mezelf ook nog En dan ja. praat je 50 ja. jaar later. Ja, dat ja. is toch, ja, dan, dan zie ik toch wel weer gewoon het, het, het, ja, het cyclus. Ja. Het is natuurlijk ja. anders. Klopt ja. Dat is maar dat goed ook anders. natuurlijk. Ja. De tijd moet ook gewoon, we moeten ja. ook gewoon ja. door en mee. Ja. Ja. Ja. En weet ik het. Maar ja, verloog het niet. ...waar het allemaal uit is ontstaan. Nee, en, ja, sorry, en, ja. en als je de ruimtes ja. hebt, ik zou terug kunnen naar de 20 Twenties... ...en, en dan ja. laten zien waar het vandaan ja. komt van voor de oorlog. Ja. Er zijn natuurlijk daar ja, zoveel boeken over geschreven. Ja. Ja. We bouwen natuurlijk ook een hele bibliotheek op. En, uh, Zo, ik heb ja. geen idee hoeveel singeltjes. Ik heb 200.000. 200. Hoeveel Ja, zoiets ja. denk ik wel. Ja, je ja. ja. kan heel ver terug. Ja. Maar toch blijft de jaren 60 een hele vitale tijd... ...waar alles moest ja. uitgevonden... Ja. Ja. Ook zo'n zo zo zo zo zendschip, dat je dus heel snel een team mensen bij elkaar hebt... die dus gewoon een, een programmering heeft en het radio laat draaien. Dat de, moesten ze toch allemaal zelf uitvinden? Maar ze ja. kregen ook de mogelijkheden. En ze hadden de mogelijkheden. Dan maakte, de tijd maakte, denk ze ik, in die tijd, tijd gewoon, ook ja. niet zoveel uit, denk ja. ik. Ja. Het werd gewoon gedaan en het werd, ja. Ja, de rekeningen werden gewoon betaald de slag, ze werden, Als het geld er was overgemaakt, dan was het geld er niet, werd het niet overgemaakt. Ja. Zo is Radio ja. zijn, of radio ja. Vrolijk ontstaan. En dat maar dat zal nu toch niet anders toch? zijn? Je zal nu die initiatieven er ook wel hebben. Ja, ja, maar dat is toch wel een van de interessantste dingen. Dat uh, doen dat heel veel dingen uitgevoerd. Maar dat, wat, dat is een continu proces hoor. Ik ik Want nu worden ook wel, ja. dingen ja. nieuw uitgevoerd. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen die cre mensen creativiteit... Die zo, uh, dat ze zo dat snel ja. Ja. nieuwe dingen... Uh, we, we hebben nu het, uh, het zoomen en het uh, beeldtelefoon uh, ja, geperfectioneerd... Ja. Heb jij er nog een door laatste vraag situatie, gebruik ja. van gemaakt of was het dat je zegt ja, ja, ja we hebben een dingen gehad natuurlijk uh, door uh, allemaal uh, zo scherp aan te luren. <laughs> ja. Nee, Ik werd er niet vrolijker van. <laughs> nee. nee, ik ben er meest mee. Ja, ik, maar ik, ik goed, we het moet, uh, wel door. Daardoor kun je boodschap nee, ja, ja. blijven. Ja, ja, ja, maar ja, goed, ja. dan, dan, dan, dan pff, ik, ja, natuurlijk heb ik het gedaan. Uh, ben ik er vrolijk okay. van. Nee, nee, want. <laughs> Nee. Dat je gewoon de mensen zelf wil zien. Hè, ja, dan heb je tragedie. En dan heb je. Ja, dat is toch feest met elkaar. Uh, ja. Babbelen, doen, dingen maken, dingen ja, creëren. En, en, en, en, en ook gewoon, en dat is ook een beetje hetgeen wat ik natuurlijk probeer te vertellen aan, aan, aan, aan de jeugd zo. Ja, nee ja. is ook een woord. Een nee komt bij mij niet voor. Hm? Helemaal niet. Nee. nee, bijna niet, nee. Ongelooflijk, nee. Bestaan, ja, bestaan ik, niet, dat is toch onzin? Ja. Ga niet, hoezo niet? Nee. En. en doen. Ja, ja, en niet ja. als een keer iets niet lukt. Kom op. Hoppakee. Ja. ja, mooi. Heel inspirerend. Ja, ja, heel inspirerend. Zo moet het. Kom ja. op. Er is zoveel moois. Ja, dat is echt veel moois. Hè. Ja, toch als iedere ochtend mag wakker worden. En je mag iets gaan doen. Ja hoor, oh, ik, ik ken het. het. Ik, ken het. Ja, ik heb He? geen museum, maar ja. Nou ja, ja. niet alleen een museum, maar, maar gaat iets doen. Ja, ja, ja, ja. Als iedereen nou gewoon doet wat hij zou willen. Ja, ja. Er staan soms uh, praktische bezwaren in je klaagt niet hoor, maar er zijn heel veel mensen lopen toch uh, ja. daartegen. Ja. Kijk, en je moet aan. ook de mogelijkheden hebben. Natuurlijk, kijk, ik, ik, kijk, Mijn neefjes, die, die, die moeten allemaal studeren. Ja. Hè? Want ik zei: je moet allemaal in de politiek, dan kan je de boel blazen. Je hoeft nooit geen, uh, <lacht> geen, geen, geen, geen verantwoording <lacht> af te dragen. En je komt in zo'n carousel terecht. Je krijgt het rest van je, je opvolger, leven. dan? Ik wel, ja. Maar Hier wel. Ja, ja, ja, ja Ja, dat is lang geregeld natuurlijk. Kijk, dit, ja. kijk als je dit doet ja. en, je hebt, en je hebt daadwerkelijk de visie en de power... Yeah. om het Nationaal Popmuseum... Te realiseren, ja, moet je ook zorgen dat het blijft bestaan. Ja, ja, ja. ja, dat lijkt me ook. Want onderuit, ja, ooit ja, krijg okay. ik okay. natuurlijk toch in mijn hoofd neer. Of er kan bij mij ook iets gebeuren. Ja, en, en, door, ja. Maar ja. dan gaat het hier morgen net zo makkelijk kopen. Ik hoop dat ze zeggen dat ze misschien nog een traal laten, Maar wat ja. hengt ze me zo onder die high en, uh, power en, en, en genieten ze ervan en ja, nemen ze een goed glas whisky. Maar je hebt mij overtuigd dat het uh, Popmuseum dat komt dan? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik stop niet eerder. Ja, en Jaap, hartstikke bedankt, denk ik. Nou, jullie bedankt. Heel bedankt. Heel veel uh, Heerlijk bedankt. En, uh, ja, maak er wat van. En, en, ja. en zeg het Doe, voort. Ja. en Iedereen is welkom. Want dat, ik heb al dat, ja, ja. de bezoekers nodig. En de winkel moet draaien. De Zuurlijk. webshop. Om te zorgen dat je. Ja. Nee, Dat gaan we zeker zonder meer doen. Ja. Ja. Kan overleven. Dit is super. We gaan toch dit in uh, Zandvoort uh, rondbezuinen. Ja. En uitbezuinen. Gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En dit is alweer het einde van onze uitzending. Dit keer met Jaap Schut. Muziekliefhebber en directeur van Museum Rockart. De Hoek van Holland. Voordat we Reden Love van de Golden Eering gaan draaien, nog één quote van Jaap. Mijn doel is om uiteindelijk een Nationaal Popmuseum achter te laten met eeuwigheidswaarde. Jaap, bedankt en nog heel veel succes. U luisteraars natuurlijk ook bedankt en tot de volgende keer.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 sang his same song uh.